vernieuwd de monumenten staan. Wat goed om te zien dat er zoveel mensen aanwezig zijn... en ook de jeugd goed vertegenwoordigd, vertegenwoordigd is. Dank aan de Maria-school... die dit monument als school geadopteerd heeft. Een jonge dame van de Joodse gemeente gaf aan... ook haar medewerking te willen verlenen aan deze herdenking. Jennifer Grauw staat niet in het programma vermeld... maar zij zal na Esther Kruisweg spreken... De jeugd heeft de toekomst. En herdenken doe je samen. Zo geef je vrijheid door. Dan geef ik nu het woord aan de burgemeester, Niek Meijer. Jongens en meisjes, dames en heren. Vandaag, op deze 3e mei, herdenken wij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog... en natuurlijk in het bijzonder de Joodse slachtoffers. Wij staan stil bij de levens die de bezettingsjaren 40-45 hebben geëist. En ik wil graag beginnen met een kort citaat. Het tegenovergestelde van liefde is niet haat, het is onverschilligheid. En dat zijn de woorden van Elie Wiesel een Joodse-Amerikaanse schrijver en Nobelprijswinnaar voor de vrede. Elie Wiesel heeft als tienerjongen de concentratiekampen... Auschwitz en Boegenwald overleefd... en heeft daarover onder meer een indrukwekkend boek getiteld... Nacht geschreven. Dat is een zeer indringend verhaal over de daden van het naziregime... tussen 1933 en 1945... Wiesel schreef dat een van de aanleidingen van de machtsgreep van het naziregime... de diepe economische crisis was die de wereld in de jaren 30 trof. De propaganda van de nazi's maakte de mensen wijs... dat de verloren Eerste Wereldoorlog en de daarop volgende crisis de schuld was van de Joden. En het lijkt deel te zijn van de menselijke natuur om, wanneer het minder gaat op zoek te gaan naar een zondebok. Een groep mensen de schuld geven. En dat betekent al gauw dat die groep wordt uitgesloten. De geschiedenis liet dat heel vaak ook eerder zien. Kennelijk leren wij daar niet zoveel van. En de nazi's hanteerden een programma... waarin de joden systematisch werden ontmenselijkt. Zij werden vervolgd om wie ze waren... en niet om wat zij deden. De gevolgen van dit regime hebben wij in de bezettingsjaren hier ook een zandvoort ondervonden. De Duitse bezetter legde in mei 40... een SS-eenheid in onze gemeente. En in de nacht van 4 op 5 augustus... werd de Joodse synagoge opgeblazen. En in maart 42... werden alle Joodse inwoners... ongeveer 550 mensen naar Amsterdam overgebracht. En daar vandaan werden ze naar kampen gedeporteerd. En een beperkt aantal Joodse dorpsgenoten heeft de verschrikkingen in die kampen overleefd... en keert na de oorlog terug naar Zandvoort. En dit historische feit gaat volgens mij elk voorstellingsvermogen te boven. En het is belangrijk dat wij ons blijven verdiepen in de vraag hoe dit heeft kunnen gebeuren... En volgens Elie Wiesel is de holocaust begonnen... toen mensen niet als individuen werden behandeld... maar in een groep werden geplaatst. Het werd normaal gevonden om niet van een man of een vrouw... maar van een jood of een jodin te spreken. Individuen worden niet meer als individu gezien. En het door de naties gecultiveerde vijandsbeeld... richtte zich per definitie op een groep. En die groep werd van negatieve karaktertrekken voorzien... en die gaandeweg tot, stereoty tot stereotypen uitgroeien... en als bedreigend werden bestempeld. Die groep werd door de nazi's niet meer als menselijk beschouwd... en had daarom, wederom volgens diezelfde nazi's... uiteindelijk geen bestaansrecht. Gelukkig hebben wij in deze tijd in ons land niet meer te maken met omstandigheden waarmee we ons in de jaren 30 van de vorige eeuw geconfronteerd zagen. Maar het leven brengt voor veel mensen nog steeds onzekerheden met zich mee. En soms voelen mensen zich ook bedreigd in hun waarden. Ook nu bestaat de kennelijke behoefte om daar een gezicht aan te geven. En vaak ook nu niet aan één individu, maar aan een groep als geheel. Joden, maar ook bijvoorbeeld Roma en Sinti die maken daar nog steeds onderdeel van uit. En zij gaan inmiddels her en der in Europa vergezeld... van andere groepen, zoals moslims en vluchtelingen. Onze fundamentele waarden... hebben wij in onze democratische rechtsstaat verankerd. Bijvoorbeeld het recht om te denken en te zeggen wat wij zelf willen. En het recht van minderheden en andersdenkenden om volwaardig deel uit te kunnen maken van onze samenleving. Maar de verankering van deze waarde... betekent ook dat wij waakzaam moeten blijven... om er niet vervreemd van te raken. Dat kunnen wij onder meer door niet te vergeten. Door vandaag op deze 3e mei... hier bij dit Joods monument... stil te staan bij de gevolgen van ontmenselijking. Die vrijheid en ruimte is hier op dit moment. Jongens en meisjes, dames en heren... ik begon mijn toespraak... met een citaat van Elie Wiesel. Het tegenovergestelde van liefde is niet haat. Het is onverschilligheid. En onverschilligheid kunnen wij voorkomen... door ons te blijven herinneren. Door waakzaam te zijn. Door onze open en tolerante samenleving... voortdurend te onderhouden... Door tolerantie op een actieve manier in de praktijk te blijven brengen. Door ons in de ander te verdiepen. Of die ander nu wit, zwart, christen, moslim of jood is. Samen leven is meer dan naast elkaar bestaan. Het gaat daadwerkelijk om samen leven. Dank u. Dank u wel, burgemeester. Dan nodig ik nu Rabijn Spiro uit voor een toespraak en gebed. Ja, ben, uh... Graag de burgemeester. Comité herdenking 4 mei. Dames en heren, jongens en meisjes. We zijn hier vandaag bijeengekomen voor de jaarlijkse 4 mei herdenking. Een dag te vroeg. Nee, morgen is het Shabbat. En dan herdenken wij binnenshuis en in de synagoge. Daarom staan wij vandaag stil... en gedenken de 6 miljoen Joden... die door de natie zijn vermoord terwijl de wereld zweeg. Gedenken en herinnering... ...opdat ook de volgende generatie zal weten wat er heeft plaatsgevonden in die rampzalige jaren 40-45. Opdat het niet nog een keer zal gebeuren. Samen gedenken om stil te staan op deze dag. Vandaag slechts enkele dagen na Pesach. Het feest waarin wij de geboorte van het Joodse volk vieren... Ik neem u even mee in een korte gedachte over het Pesachfeest. Pesach, de zijde avond, de matzes, mirikswortel, maror... en het voorlezen uit het boek de Haggadah. Het vieren van de geboorte van het Joodse volk. En tijdens Pesach, in het bijzonder op die zijde avond... ...proberen wij de betekenis en de geschiedenis van ons volk aan de kinderen... ...aan de volgende generatie over te brengen. Iedereen hoort daarbij aanwezig te zijn. Het is de belangrijkste avond die thuis gevierd wordt. Vergelijkbaar met Yom Kippur, de grote verzoendag in de synagoge... ...is de zijdeavond het centrale punt in het jaar... ...waar iedereen bij elkaar rond de tafel zit... We hebben het in die Haggadah, in die lezing, over vier type kinderen. De Gagam, het wijze kind. De Rasha, het kwaadwillende kind. De Tam, het eenvoudige kind. En de Sho'ena, Jodea Lisho, het kind dat nog geen vragen kan stellen. De eerste van de vier kinderen aan tafel in Haggadah... Die wordt gochem genoemd, Gagam, het wijze kind. De Haggadah vertelt gacham mahu Omer. Wat vertelt deze gochem, het wijze kind hier vanavond aan tafel? Het kind vraagt, wat is de betekenis van de verschillende soorten geboden die de eeuwige God ons heeft gegeven? En hij specificeert in zijn vraag de drie verschillende categorieën geboden, waarin alle geboden van de Bijbel, de Torah, van Mozes dus deel uitmaken. De Gagam toont duidelijk grote kennis van de studie van de Torah en de Bijbelse geboden, maar daar vraagt, maar vraagt nog, nog meer. Hij wil al deze verschillende geboden en gebruiken die op bezig plaatsvinden nog beter begrijpen. Hij is niet voor niets de Gagam, het wijze kind. De, de vraag past dus helemaal bij de Gagam. Maar hoe zit het met het antwoord? Het antwoord op de vraag bij de avond luidt... ...af, ata en morlo. Vertel hem dat er na het Pesachoffer niet meer gegeten mag worden. Maar het lijkt niet dat de Gagam een antwoord heeft gekregen op zijn vragen... De Gagam wil zoveel weten en krijgt slechts één klein detail over het hele Pesachfeest te horen. En zelfs dit zonder enige inhoudelijke toelichting. Van waarom, wat is de diepere betekenis van de geboden? Zonder toelichting dus wat is de betekenis en de achtergrond van de wet? Zou de Gagam zich erkend voelen in, deze, in zijn vragen... Zou hij zich erkend voelen in zijn verlangen naar nog meer kennis? Wanneer hij wordt afgedaan met een korte boodschap... let op dat je na de Pesachviering niet andere dingen meer eet. Zonder dat hij inhoudelijk heeft gekregen... over zoveel verschillende dingen die er op Pesach juist gebeuren... waarvan hij zoveel meer informatie probeert te vergaren. Het volgende... Op sommige vragen zijn geen antwoorden te geven. Ook niet aan de gagam. Ook niet aan het wijze kind. Op sommige vragen kunnen we alleen maar zwijgen. Stilstaan. En gedenken. Er is geen antwoord in de Haggadah op de vraag... waarom heeft de slavernij in Egypte überhaupt moeten plaatsvinden... Er is geen bevredigend antwoord op de vraag waarom, he, waarom heeft het volk gedurende zoveel jaren moeten lijden voordat ze werden verlost. Op die vragen zijn geen antwoorden, ook voor deze gagam niet. De mens, ook de gagam, zal nooit alles kunnen begrijpen. Het is juist die boodschap die Peesdag ons meegeeft... Aan onze kinderen. Maar toch volgend jaar zit iedereen opnieuw bij diezelfde zijder. Aan diezelfde avond met matses en Mirikswortel. Ondanks het feit dat het jaar daarvoor niet alle vragen werden beantwoord. Ondanks het feit dat zij dan ook geen antwoord op dat jaar in dat jaar zullen krijgen. Want dat is de kracht van het Jodendom. De kracht van het Joodse volk ondanks de vele on onbeantwoorde vragen, toch de kracht en het vertrouwen te vinden om verder te gaan. Zo zijn wij als Am Yisrael meer dan 33 eeuwen als volk geleefd en overleefd. En het is in de verdiensten van al die generaties voor ons, die ondanks zoveel leed de kracht hebben weten te vinden om verder te gaan, dat wij hier vandaag kunnen zijn. Wanneer wij vandaag en ook morgen herdenken, denken wij aan de zes miljoen joden die zijn vermoord. Joden die zich hebben afgevraagd waarom dit hen moest overkomen. Joden die zich afvroegen waarom? Hoe kan dit gebeuren? Vragen waarop zij geen antwoord hebben gekregen. Wij gedenken hun dapperheid te pro proberen te overleven in het ghetto van Warschau, in de kampen, in de onderduik, proberen te overleven ondanks de onbeantwoorde vragen. Dat zijn vragen zonder antwoorden. Vragen die tot de dag van vandaag, ook bij de overledenen, ook bij ons zijn gebleven. Vragen zonder antwoorden. Vragen waar alleen maar stilte op volgt. Wij zullen zo meteen een minuut stilte in acht nemen. Een gebed uitspreken voor de zes miljoen vermoorden. Wat zou het ook goed zijn als wij op alle dagscholen na de vakantie... ...elk jaar ook zo'n moment van stilte kunnen realiseren. Een moment van aandacht op school, wat de gevolgen zijn van geweld in de samenleving. Wij gedenken onze familie, onze familie die er niet meer is. Wij herdenken ook hen die niemand hebben die aan hen denken. Wij gedenken de zes miljoen mannen, vrouwen en kinderen. Familieleden van aanwezigen hier die vermoord werden omdat ze Joods waren. Zes miljoen, aan wie geen graf werd gegund. Herdenken en in leven houden... zodat ook de volgende generatie zullen weten wat er is gebeurd... in die rampzalige jaren en zo blijven herdenken. Maar die, toekomst, maar die toekomstige generatie hopelijk in een wereld zonder oorlog... een wereld zonder honger... Een wereld zonder antisemitisme. Een wereld zonder terreur. Een wereld van voorspoed en vrede. Amen. Voorafgaand aan Psalm 23 uitgesproken door de heer Rosenberg... ga ik voor in het Jiskor-gebed... Het gebed... ...wat ook... <coughs> ...wat ook gisteravond... ...op de Joma Shoah-herdenking is uitgesproken... ...in de voormalige Hollandse Schouwburg. Zeer barmhartige God... ...herdenk alle zielen van de zes miljoen Joden... ...slachtoffers van de Shoah... ...mannen en vrouwen, jongens en meisjes... ...alle waren ze heilig en rijn... ...zij werden vermoord... ...afgeslacht, verbrand, verstikt... ...om het leven gebracht als martelaren... ...in de, ka in de, ka in de kampen van Auschwitz, van Bergen-Belsen... ...van Boegenwald, van Dachau, van Majdanek... ...van Mauthausen, van Ravensbroek... ...van Sachsenhausen, van Sobibor, Theresienstadt... Trabelinka en de andere vernietigingskampen in de Europese diaspora. Laat hen in vrede rusten daar waar hun resten zich bevinden. En doen hen leven overeenkomstig hun lot aan het einde der, de der tijden. Ik ga nu voor in de tekst in het Hebreeuws. <treeks> במעלות קדושים וטהורים כזו הרקי המזהירים אל כה הנשומות של שש מאות רלוות אלפי ישראל חלי השואה אנשים ונשים ילדים וילדות כולם קדושים טהורים בוהם גאונים וצדיקים אך זה הלוונן ועדירי התורה שנהרגו ושנשחטו ושנשרפו ושנדבחו, ושנדבחו ושנשתכו חיים Pashinist puh al kidoush Hashem, beraad hameratschim ha-germani wozreem be Auschwitz, Bergen-Belsen, Buchenwald, Dachau, Majdanek, Mauthausen, Ravensbruck, Sachsenhausen, Sobibor, Theresienstadt, Witterbrinka, Uweshaar, Machanod Hashmad, shmad be Galut europa בעבור שכוה כהוב מתפלר בעלילו נשמותם וכם בעל רחמים יסתירים בסייסי כנפוף לא למים יצרו בצורה חיים את נשמושם השם הוא נחלתם ויזקולונו עקד עזתם ותאמולונו ותרו לישרון זכור סום ארעתו חסי את המומרדית מוקום לזהה ישוב אחוז עשום והקדושים לזכונתו מתנגד הנה we je het niet het woord aan de heer Rozenberg van de Joodse gemeenst. Een Psalm van David, Psalm 23: Mis <middels> morle, David, adonairo, e lo eg moor. Pinaus do zani. Al mij me God, je galein, nie, je zo vijf, je gani. Bemakkele, het Gam ki ei lei begei, tsal ira, rankiata im die shifte ga, om mis te hei mooie na gamani. Sorarie de Chanto, Bishman Rochie, Kauzhieve voor af Aftoe voor Gezet, hier de fonie, koo je mij, ga jij, we shaftie, we bijzaden Loregio mi De eeuwige is mijn herder, gebrek zal ik niet leiden. Op groene weiden laat hij mij rusten, naar rustig water voert hij mij. Ver verkwikken zal hij mij, mij leiden op deugzame paden, omwille van zijn naam. Zelfs wanneer ik ga, doorin door de dood overschaduwd, dan zal ik geen kwaad vrezen, immers u bent bij mij. Uw staf en uw steun kunnen mij daar troost geven. Voor mij richt u een tafel aan, zodat van mijn verdrukkers het goed kunnen zien. U balzend mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Slechts uw goedheid en liefde zullen mij volgen. Alle dagen van mijn leven. Dan zal ik terugkeren naar het huis van de eeuwige, tot een lengte van dagen. Je is kadal, wie is kadal, je Rabo? rabbou. Wel mooi die was zei, wie jam maar was zei. We gaan je gauw, hoe weer mijn gauw, hoe ga jij de al beetje je Man Manco luis, manco rief in roer mijn. Je heis, je Rabo, mijn vraag, lo lam, ole mij, ole je sporar. Wis tabach, wis bra, wis roman, wis nasee. Wis adaar, wis alleen, wis alau. Je de bericho. Lengijneminkelbeerhoos zo, wie hier rosso, zo, toesmoos daar meer al je zo'n wel al wel rabbon, wel kom, amidei, wel medon, wel jong, daar ik kom, wel zo die was zo, hadde begon ik had de zaaie, lechon, slomo, rabo, gino, vergisdo, wara hamin, wajin, origin, omission, wel zo of ik kon nu min kodom, al was zijn, dismajo, weemroe, weemroe, omijn je hei slomo, rabo, Shimaim, hayim alleen o Kol Israel, imru om ein. Osei Shalom imru, via sei Shalom alleen o Kol Israel, imru om ein. Dank u wel meneer Roosberg. Dan spreekt nu Esther Kruisweg. Zij zal iets voordragen namens de Joodse gemeente vanuit de kinderen. Deze maand, 74 jaar geleden, eindigde de Tweede Wereldoorlog. Naar mijn mening zal deze eigenlijk nooit voorbij gaan. Hoewel die eigenlijk wel is afgelopen, zal die altijd met ons meegaan in herinneringen, gedachtes en verhalen. Daarom vind ik het ook belangrijk dat wij dit blijven vertellen aan elkaar. Zo vertelde mijn oma haar verhaal ook aan mij. Ze schreef het voor me op. Ze vertelde me dat ze op veel plekken ondergedoken heeft gezeten. Waar was dit een moeilijke periode. Wat heel begrijpelijk is, want als je als kleinkind zonder ouders bij mensen zit die je ja, niet altijd goed kent, het is gewoon moeilijk. Ook als je heel erg stil moet zijn. Ik kan het al niet eens laat staan iemand die nog jonger is. Mijn opa was toen ongeveer net zo oud als ik nu ben. Hij woonde in Budapest en overleefde daar de oorlog. Mijn opa en oma van de andere kant van de familie leven helaas niet meer. Zij hebben ook geen rustige oorlogstijd gehad. Ze, wa ze waren toen al volwassen. Ze hadden Joodse vrienden en familie. Voor zover ik weet hebben zij in het verzet gezeten en daar ben ik trots op. Het gaat bij deze herdenking natuurlijk niet alleen om mijn familie. Het gaat om alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. We herdenken de lange jaren van de onvrijheid. Daarnaast vieren we dat we onze vrijheid terug hebben gekregen. Daarom ben ik wel trots op het feit dat mijn ouders en grootouders... mij deze vrijheid door kunnen geven. En dat ik over een aantal jaar hetzelfde kan doen voor mijn kinderen en kleinkinderen. Mijn moeder vroeg me laatst... Wat betekent vrijheid voor jou? Ik, ik wist niet wat ik moest zeggen. Ik zei van... Gewoon. Ja, dat je alles mag doen wat je wilt of zo. Gewoon. Voor mij is het gewoon, maar voor velen is het niet zo geweest. Zeker niet in de Tweede Wereldoorlog. Maar ook nu. In deze tijd kan lang niet iedereen doen wat hij of zij wil. Dit realiseerde ik me pas later. Omdat ze het in Nederland erg goed hebben. Als ik denk... Aan landen waar geen vrijheid is, denk ik aan landen met oorlog. Maar dit hoeft eigenlijk niet per se. In Nederland valt het dan misschien nog heel erg mee. Maar zelfs hier twijfelen mensen of ze wel met een keppel of hoofddoek over straat moeten lopen. En dat twijfelen over het zichtbaar anders zijn, dat zie ik niet als een echt gevoel van vrijheid. De oma van mijn moeder uh, was ook ondergedoken en heeft de oorlog overleefd. Zij heeft een dagboek bijgehouden. Daarin schreef ze... ...nooit worden mensen wijzer. Dat is de bitterheid van deze oorlog. Ze was alleen, gescheiden van haar kinderen. En ze wist toen niet of er ooit wel een einde zou komen aan de ellende. Er zijn mensen die haar gelijk zouden geven. Dat we inderdaad niks geleerd hebben. Hier ben ik het niet mee eens. In de wereld is inderdaad nog veel honger, ellende, oorlog en discriminatie. Zoals mijn opa als vluchteling naar Nederland is gekomen, vanuit Hongarije... ...zo vluchten er nu miljoenen mensen weg, bijvoorbeeld naar Nederland. Zo zit er in mijn klas een meisje uit Syrië. Toch zou ik zeggen dat we, dat we toch wel vooruit zijn gegaan en dingen hebben geleerd. We staan namelijk deze tijd veel meer met open armen en willen graag mensen helpen. Dus hebben we iets geleerd van de Tweede Wereldoorlog? Nee en ja. Nee, want er gebeuren nog steeds vreselijke dingen. En ja, het is niet dat we staan te kijken, maar we proberen er wat aan te doen. We staan daar met open armen. Het lukt misschien niet altijd, maar we doen ons best. Net zoals dat we ons best daarvoor doen, doen we ook ons best om het verhaal van de Tweede Wereldoorlog door te vertellen. En daarom vind ik het ook heel erg belangrijk dat dit verhaal wordt verteld. Ik wil jullie bedanken voor het luisteren. Ik heb nog geen einde. Nou, dan maak ik het einde. Esther, heel erg bedankt voor deze prachtige declamatie. Dan geef ik nu het woord aan Jennifer Grau. Ja, dat is het goed. Hallo allemaal, mijn naam is Jennifer. En ik sta hier vandaag om de nagedachtenis van de Joodse slachtoffers levend te houden. We zijn hier samen bijeen gekomen om hun levens te herdenken hun dood te berouwen en om een vreedzame toekomst te te zien... voor de Joodse gemeenschappen over de hele wereld. Als ik kijk naar mijn eigen huis, waar ik bijna mijn hele leven ben opgegroeid... durf ik niet te bedenken wat daar in augustus 1944 is gebeurd. Een meisje genaamd Rosa, 17 jaar oud... werd samen met haar ouders haar huis uitgesleurd. Gedwongen om haar leven achter te laten vervoerd naar Auschwitz en nooit meer is er wat van haar gehoord. Ik kan me niet voorstellen dat ik over een jaar mijn leven zou moeten inleveren, omdat ik Joods ben. Ik heb nog zoveel dromen en ik ben nog helemaal niet klaar met mijn leven. Rosa zou die gedachtegang ook hebben gehad. Je zou denken dat men leert van de geschiedenis, maar Jodenhaat is dus nog steeds een gigantisch probleem. Denk aan de aanslag in San Diego van nog een week geleden. Denk aan grafstenen van holocaustoverlevenden. Die worden vernield en bekrast met hakenkruizen. Denk aan de Joodse vrouwen Mireille Knol en Sarah Alimi Die in een appartement in Parijs op brute wijze zijn vermoord. De lijst gaat maar door. En vandaag ben ik hier om te vertellen dat die haat moet stoppen. Joodse mannen moeten veilig met een keppeltje over straat kunnen lopen. Kinderen moeten trots kunnen vertellen dat ze Jood zijn. Zonder geïntimideerd te worden of uitgescholden te worden. Vandaag zijn we hier met z'n allen om de slachtoffers te herdenken. Om hun verhaal niet verloren te laten gaan. Dat zijn we hun verschuldigd. En dat zijn we onze toekomstige generaties ook verschuldigd. Want de toekomst zonder antisemitisme is ons doel. Dank jullie wel dat jullie hier zijn vandaag. Jennifer, heel hartelijk dank voor deze toegevoegde woorden. Elk jaar schrijven de leerlingen van de groepen 7 en 8 van de Zandvoortse basisscholen gedichten om te herdenken. Daarom is hier ook iemand van de Maria-school waarvan dit de monument is. Ik nodig Anne Fleur uit, Anne Fleur Brouwers, om haar zelf geschreven gedicht voor te lezen. Wachten. Je bent het middelpunt in de kamer. Verstopt voor de vijand. Iedereen is bang. Je kijkt naar buiten en weet dat ze je ooit gaan vinden. Jaren verstopt, denkend dat ze je ooit gaan vinden. In de angstige menigte. Je bent het middelpunt in de kamer. Wachtend op de bezetters, waar iedereen bang voor is. Wachten, dat is het enige wat je kan. Wachten tot ze je vinden. Zwijgen tot in de avond. Dan mag je weer geluid maken. Je weet niet wanneer ze je vinden. Misschien wel morgen. Of zelfs vanavond. Misschien is er wel iemand die je verraden heeft. Je bent het middelpunt in de kamer. Maar je kunt niets doen. Wachten. Dat is het enige. Dankjewel, Anne Fleur. Dan gaan we nu over naar de bloemlegging. Als eerst nodig ik burgemeester Nick Meijer en, zijn, en mevrouw Meijer uit. De Joodse gemeente Noord-Holland-Noordwest De leerlingen van de Maria-school... Stichting Nationale Feestdagen. Lokale Raad van Kerken. De seniorenvereniging. Dan nodig ik nu iedereen uit die bloemen wil leggen of een steentje. Waarna we een minuut stil te houden. Dan nou wil ik u verzoeken allemaal te gaan staan voor een minuut stilte. Dank u wel. Wij danken u voor uw aanwezigheid en sluiten hierbij de herdenkingsbijeenkomst af en nodigen u uit om gezamenlijk een kopje koffie te drinken bij het Palace Hotel hierachter. Dank u wel. Noch jenem Beisenreben denkt mein Arz noch ein. Du täppelst auf und Joss und yankali. und Schleim strändig It rained, it kinder, it seemed to me, it Joodse herdenking van 2019. Een zeer emotionele herdenking, mag ik wel zeggen. Een aangrijpende herdenking ook. Prachtige toespraken van onze burgemeester Niek Meijer... van uh, Rabbi Spiro en uh, van meneer Rosenberg En uh, zeker ook van de jonge dames... die schitterende, treffende dingen gezegd hebben. Wij gaan afscheid van u nemen met deze speciale... Uitzending en dat doen we met het Israëlisch volkslied, het Hatikwa. Dank u voor het luisteren. Cool.